Uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. De A2 tussen Den Bos en Eindhoven is afgesloten... na ongelukken met meerdere auto's. Het ging mis toen vannacht een auto... door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Andere automobilisten konden niet op tijd uitwijken en botsten ook. Een wagen van Rijkswaterstaat die de weg afsloot werd ook aangereden. In totaal waren er zes auto's betrokken bij de ongelukken. Hoe de bestuurders er aan toe zijn is niet duidelijk. En wanneer de A2 in zuidelijke richting weer open gaat is ook nog niet bekend.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 Morgen. Het is zondagmorgen, het is 8 uur. En dat betekent dat u uh, weer wakker gemaakt gaat worden met fijne klassieke muziek. En uh, we gaan vandaag op een aparte manier beginnen op deze zondagmorgen. Uh, nog Even teruggrijpen naar uh, het nieuwe jaar. In Schotland is dan het lied Old Lang Syne een van de traditionals. Nou heeft de heer Ludwig van Beethoven... die heeft daar een prachtige bewerking van gemaakt. Dat is een, maakt onderdeel uit van de 22 Scottish songs. Uh, nummer WO 0156. Uh, en daaruit dus nummer 11. En dat is Alt Lang Syne. We gaan naar een uh, aantal mensen uh, luisteren... Uh, waardoor het gezongen wordt. Om te beginnen, Jean-Pierre... Armengo, die speelt piano. Dan hebben we uh, Nathalie Perez, dat is een alt. Vincent Livre, dat is een, uh, Sorry, Vincent Livre Picard, dat is een tenor. Hij heeft niets met Star Trek te maken. Uh, Jean-François Rouchon, dat is een uh, bariton. En Alessandro Fagioli, die speelt viool. En dan hebben we ook nog Andrea Musto op cello. Gaat u genieten van dit heerlijke stukje muziek. Oudlangs zijn in de bewerking van Ludwig van Beethoven. Ja, dat was dan Beethoven in het Beethovenjaar. We gaan verder met het tweede stuk en dat is Le Fille du Regiment En daaruit de tweede akte, Ah, mes amis, quel jour de fête. Nou, het stuk is geschreven door Gaetano Donizetti. En eh, we gaan luisteren naar Petr Nekoranec. Of een Toraan Nek, dat weet ik niet. Mijn Tsjechisch is niet zo goed. En dat is een tenor. En we gaan luisteren naar het Tsjechisch Philharmonisch Orkest onder leiding van Christopher Franklin. I ah, am a good friend, I am a good friend, I am a good friend, I am a good friend, I am my good friend, a good friend, I am a good a je zweer mijn schets voor het drapeer, ik zweer mijn schets Je vais marcher sous vos drapers, ah, Mammezamik, de fête. Je vais marcher sous vos drapers, Je vais sous A Je vais marcher. Wat we gaan draaien, dat uh, komt ook uit uh, tsjecho slowakije Of Tsjechië, net wat je wil. Vroeger heette dat uh, tsjecho slowakije daarvoor Tsjechië en weet ik dan niet precies de geschiedenis van het land. In ieder geval, de componist van het volgende stuk komt daar wel vandaan. En dat is Antonin Dvorak. En Antonin Dvorak uh, heeft ook nog een tijdje van zijn leven in Amerika gewoond. En vandaar dat hij ook zijn negende symfonie schreef... Aus der Neue Welt, oftewel From the New World. Een hele beroemde symfonie. We gaan uh, het bekendste deel eruit is het Largo. Maar dat gaan we nu vandaag eens niet draaien. We doen vandaag een, eens een keer deel 3 uit deze symfonie. Het Scherzo. Scherzo molto vivace. En eh, het wordt uitgevoerd door het National Symphony Orchestra onder leiding van Gianandra Noseda. We gaan verder met pianomuziek na deze indrukwekkende symfonie van Dvorak. En dan gaat hij weer verkeerd. Zo, stil jij, je bent nog niet aan de beurt. Um, we gaan verder, zei ik al, met pianomuziek voordat die computer uh, inbrak. Maar dat uh, gooien we er wel uit. We gaan luisteren naar de sonaten in E majeur, K380 van Domenico Scarlatti. En ik kan u verzekeren dat dat hele lastige muziek is. Ik ben zelf bezig op dit moment om een van die sonates in de vingers te krijgen. Uh, dat is niet makkelijk. Dat is eigenlijk hele virtuose uh, pianomuziek van deze meneer Scarlatti. Uh, Lucas de Barg, dat is de pianist, die heeft het wel onder de knie. En daar gaan we dan ook naar luisteren. Scarlatti Pianosonate K380. Die Bye. was dan uh, Rachmaninoff. Me, uh, nee, wat zeg ik nou weer? Dat was Scarlatti natuurlijk. Rachmaninoff komt nu. <coughs> Scarlatti dus, prachtige piano's. Of nee, geen pianosonaten. Want uh, je moet je natuurlijk bedenken dat in de tijd dat deze meneer leefde er nog geen piano's waren. Dus het was gewoon een sonate en eigenlijk oorspronkelijk dus klaversymbol muziek. Ja, de is wel helemaal voor de piano geschreven. In de tijd van deze componist waren er wel degelijk al piano's. Pianoconcert nummer 3 in D mineur opus 30. En daaruit eh, het derde deel, de finale à la breve. Eh, de componist Sergei Rachmaninoff, dat zei ik u al. En de componist, weer zo'n onuitsprekelijke naam, Bezot Abduraimov, ja. En die speelt piano en hij wordt begeleid door het Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Valerie Gergiev. Fantastische uitvoering van dit uh, wereldjaardig concert van Mariloff. En dan ook nog ons mooie Nederlandse concertgebouworkest. Hoe mooi, uit hebben? Goed, uh, wij gaan uh, vrolijk verder. Uh, na dit uh, stormachtige applaus gaan wij uh, verder met uh, het concerto uh, grosso in D mineur. Opus 6, nummer 10. Het uh, HWV 328. En als je hoort HWV, dan weet je al dat het van Hendel is. Want dat betekent namelijk Hendels werken verzeichnis. Tweede deel gaan we eruit beluisteren en dat is de air. Georg Friedrich Hendel, zo heette de man oorspronkelijk. Later werd dat George Frederick Hendel. Want hij verhuisde naar Engeland. Dat was nog voor de Brexit. En. Uh, we gaan luisteren naar die Academie für Muziek Berlin. Onder leiding van Bernard Vork. barokmuziek van deze heerlijke componist Georg Friedrich Hendel. Nu iets heel anders weer. We gaan even wat opschuiven in de tijd... en we gaan luisteren naar een pianoconcert nummer 10 in S-majeur, K365. En dat is uh, daaruit het eerste deel, het Allegro. En de componist van dit prachtige werk is Wolfgang Amadeus Mozart... Marco Chavo speelt piano, maar we hebben ook nog een Sergio Marcegliano, die speelt ook piano, dus het zijn twee pianisten die het spelen. Samen met het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Gutni a Emilson. Voor een uh, kort stukje, en uh, dat is een Requiem Opus 89 B 165 deel 3, de ja, hoe dat moet uitspreken? Dis irai Dus dat zal het wel zijn. Want het is namelijk uh, van Antonin Dvořák, componist die we al eerder gehad hebben. Tsjechisch Philharmonisch Orkest en het Praags Filharmonisch Koor. Onder, onder leiding van Jakub Rousa. Dat is uh, al die onaanspreekbare namen, dat is toch wel verschrikkelijk. Maar goed, we gaan ernaar luisteren. Het is het laatste stuk van het eerste uur. En ik hoop u straks na het nieuws van 9 uur weer aan uw radio te treffen. Voor nog meer mooie klassieke muziek. Thank <laughs>